Toch besloot de Raad voor de Rechtspraak om de proceskosten te betalen. Op een moslimfestival in Den Haag hebben islamgeleerden een fatwa uitgesproken tegen terrorisme en zelfmoordaanslagen. De tekst was opgesteld door de leider van een beweging die een tolerantere islam voorstaat en vooral in Pakistan populair is. In de fatwa wordt Al-Qaeda een oud kwaad genoemd met een nieuwe naam.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 Twente blijft de lijst aanvoeren met vijf punten voorsprong op PSV. Voor Ajax scoorden De Jong, Emanuelson, Pantelic en Suarez. Ballard jujac benutte in de 81ste minuut een strafschop voor PSV. Feyenoord speelde thuis gelijk met 1-1 tegen Herakles. De Rotterdammers kwamen tien minuten voor tijd op achterstand. De gelijkmaker viel ver in de blessuretijd. Willem II won met 3-1 van Sparta en Herveen won in Arnhem met 1-0 van Vitesse. Het weer. Vanavond lichte regen. In de loop van de nacht wordt het droger. In het noordoosten kan het nog licht vriezen. Morgen veel bewolking en regen. Het wordt dan 7 graden. Dit was het NOS. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je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 Zandvoort, Zandvoort, heeft, Zandvoort het. heeft het al twintig jaar en jij beleeft, beleeft, het. beleeft het. ZFM in 2010 al twintig jaar live. Nice. ZFM met, met nu. Bijzonder Zandvoort. Mijn naam is Yvonne Roosendaal van radio ZFM Zandvoort. En ik ben onderweg voor het programma Bijzonder Zandvoort naar het al onbekende Juttersmuseum.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 I haven't heard it for a while, correct me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 Everybody knows how hard you try Hey, hey, hey. Oh, look at what a job you've done Carrying the weight of family pride Someone else's dream of who you are. Do what's good for you. Or you're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 But I'm looking at you I'm looking at you, you got real big brains, but I'm looking at you, girl there ain't no pain in me looking at you, I don't give a, keep looking at me, cause it don't mean a thing if you're looking at me, huh, I'ma do my thing while you're playing with you, <laughs> it's funny huh man, only thinks about the, you got a real big heart, but I'm looking at you, you got real big brains, but I'm looking at you.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 And the motion and the motion